Dames en heren, vrienden en vriendinnen bij ons vandaag in de show is terwijl het helft van de nog snel binnenkomt te wandelen hier. Jim. Ja. ja, ja, ja, ja. Goedemorgen. Je, hallo Jim. Ja. Ik ja goedemorgen. Ja. Hey, leuk. Zo, leuk deze moment is even geleden. Volgens mij twee studio's geleden, want je kwam hier binnen. Goos, mooi geworden hier, zeg. Ik heb het nog nooit gezien. De laatste keer, maar toen laatste keer was toen ik hier was toen was jij op vakantie. Oh. Nou, dat is heel gek, want daar komt er dat echt bijna niet voor. Bijna... Ben je maand geleden geweest? Geitje, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh. oh, leuk. Nu is het nog gezellig, hè? Zeg dat ja, maar gewoon, hè? Even staat okay. op zonder even. Nee, ai, ai, dat is natuurlijk, zeg, anders is het een vrachtwagenchauffeur zo... Vrachtwagen zonder chauffeur. Ah, da, Jim, leuk dat je er bent. Ja, Ik vind het ook gezellig. Uh, zullen we eerst even, want we kunnen natuurlijk, uh, ja, we gaan straks een uur uittrekken voor het dieptinterview natuurlijk. Ja, nee, daar ben ik al op voorbereid. Dus en, opgestaan. en uh, we gaan uh, dan eerst maar een liedje doen, dacht ik, zelf. Oh, nou, gezellig. Wat ga je doen? Uh, we gaan een nummer uh, spelen van uh, mijn laatste Nederlandstalige album. Uh, Eén van mijn lievelingsnummers, dat heet Wat moet ik voelen. Dames en heren, live, en even staan op. Hier is Jem. dommen dagen zweven door wilder weer Wat ze bedoelen, wat ze bedoelen, geef me een antwoord en een slijm. Ik sluit mijn ogen, kruip tegen je aan, wij smelten samen. Yes. yes.